4 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivenet de Wit. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs wil de accreditatie van vier HBO-opleidingen van Hogeschool in Holland intrekken. Uit een rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat het niveau van het onderwijs daar onder de maat is. Ze worden daarom onder curatele gesteld, zegt Seilstra. De kwaliteit van die opleidingen is duidelijk onder de maat. Uh, dus uh, als de zaak niet, uh, niet uh, onmiddellijk verbetert en er geen hele heldere verbeterplannen liggen... dan is er geen enkele reden waarom wij daar studenten zouden moeten toelaten. Want die studenten moeten erop aankunnen dat hun diploma van waarde is. Uit het inspectierapport blijkt dat de hbo-opleidingen van Hogeschool in Holland... niet de enige zijn waar problemen zijn met het niveau van het onderwijs. Vijftien opleidingen op verschillende hogescholen... krijgen het oordeel zeer zwak of voor verbetering vatbaar. Behalve de vier hbo-opleidingen van Hogeschool in Holland... worden ook genoemd de opleiding journalistiek... aan de Christelijke Hogeschool Wintersheim in Zwolle... werktuigbouw aan de Hogeschool Arnhem... het instituut communicatie en media aan de Hans Hogeschool in Groningen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 Nederland is wel voor vervanging van het verbod, maar wil dat EU breed. Als alternatief voor het verbod wil Nederland een screening van vloeistoffen. Onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Italië versoepelen de regels ook niet. De Fransman die wordt verdacht van de moord op zijn vrouw en vier kinderen is nog altijd spoorloos. Plaatselijke kranten melden dat de man de moorden niet allemaal tegelijk heeft gepleegd. De vrouw en drie kinderen zijn omgebracht in de nacht van 3 of op 4 april of van 4 op 5 april... De avond van 5 april heeft de vader nog met een zoon gegeten in een restaurant in Angers. Aangenomen wordt dat hij zijn zoon daarna meenam naar zijn huis in Nantes en hem daar vermoorde. Vanavond is er een herdenkingsdienst in de kerk in Nant... waar de moeder met haar kinderen altijd naar de mis ging. Een zeldzame varensoort houdt de verkoop van 12 legervrachtwagens bij Kampsoesterberg tegen. Onder de truck staan namelijk 2000 blaasvarens... In heel Nederland waren maar 750 van die planten bekend. Twee jaar geleden stonden 300 vrachtwagens op de parkeerplaats omringd door varens. De afgelopen jaren heeft de Defensie de meeste plantjes verhuisd naar botanische tuinen en instituten. De laatste vrachtwagens moeten nu blijven staan, vertelt deze natuurconservator. Het is de oorspronkelijke vindplaats van die planten, 10.000 in één keer. En wil er dus onderzoek gedaan kunnen worden naar het bijzondere daarvan, zal er toch een stukje bewaard moeten blijven en moeten die 12 vrachtwagens dus blijven staan. Defensie verwacht de trucks in de loop van volgend jaar te hebben bevrijd. Dan het weer: wisselend bewolkt, met in het noorden wat zon en vooral in het midden en zuiden enkele buien met kans op onweer. Maxima tussen 15 en 18 graden. Morgen weinig verandering. Het is dan wel een graad of vier warmer. AMW Verkeersinformatie. 100 kilometer files. De meeste daarvan staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Zo staat op de A10. En bij Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag. Tussen Geuzeveld en het knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. En op de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 11 kilometer door een busbrand. De rechterreisdok is daar dicht. A16 breda Rotterdam, tussen de knooppunt de Ridderkerk en Ter 2 kilometer door een kapotte auto. Ook hier is de rechterreisdok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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn er nog tot half vijf met zoals u van ons gewend bent op donderdag. Klinkende munt, ons economiepanel. En daartoe zitten hier vanmiddag in de studio Steven Savati, U hoorde hem al uh, uh, zojuist in de villa. Hij doet nu gewoon vrolijk mee aan ons panel. Roel Jansen, hij is financieel journalist en schrijver. Hartelijk welkom. En Arjo van Eijs, de belastingsspecialist, werkt bij Ernst Young. Ook welkom. Uh, de Nederlandse Bank, Ger, jij mag beginnen, want ik ga even ja. het AMT door... omdat ik net ja. iets voorbij zag komen over Noud Welling. Ga jij maar eens even... Oké, okay, de Nederlandse Bank die kwam dus deze week met haar halfjaarlijkse beoordeling... van de financiële gezondheid van ons land. Waarin zijn we kwetsbaar? Dat soort vragen worden dan gesteld. En laten we eens dicht bij huis beginnen... Letterlijk, bij onze eigen huizen. Want een van die DNB, de Nederlandse bankdirecteuren, Lex Hoogduin... die genoemd wordt als opvolger van Noud welling maar dit is by the way... die zei in de toelichting dat huiseigenaren gevaar lopen. Want er komen twee dingen bij elkaar. De schulden van huishoudens blijven maar oplopen. Ook vreemd als er een crisis geweest is, maar goed. En de hypotheekrente die gaat stijgen. Roel, kan jij daar iets verstandigs over zeggen? Hoe, uh, die schulden die blijven oplopen, dat is natuurlijk nooit fijn. En als je dan meer lasten krijgt door die rente, dan wordt dat moeilijk. Maar waarom blijven die schulden oplopen? Nou ja, de Nederlandse Bank heeft al jaren gewaarschuwd tegen die zogenoemde tophypotheken. Waarbij uh, meestal gezinnen inkomens bij elkaar optillen en dan nog een stukje erbovenop gaan... om meer dan 100%, 120% of weet ik het, nog hogere percentages van de waarde van een huis te kunnen financieren met een hypotheek. Uh, dat hebben ze steeds geroepen. Dat is hartstikke gevaarlijk. Dat is een beetje... De de subprime-hypotheekcrisis die hier op Nederland aan het afkomen is. En dat, die waarschuwingen hebben ze nu eigenlijk gewoon herhaald. Dus die schuldenlast die heeft alleen betrekking op hypotheken? Ja, dat gaat over Niet op leningen of op en nee. boten? En... Nee, dit gaat over hypotheekschulden. En met een dalende of in ieder geval stagnerende huizenmarkt... zie je dus de prijzen wat naar beneden gaan in de huizenmarkt zelf. En dan heb je al heel snel een hypotheek die veel meer veel groter is dan de waarde van het onderpand in ja. je huis. En dan zie je langzaam maar zeker toch in Europa en Nederland... Hè, maakt deel uit van het eurogebied, de rente omhoog gaan. De ECB, de Europese Centrale Bank... zal ongetwijfeld de rente verder omhoog gaan schroeven... want er zit meer inflatie in de economie. Dat moet je even en, uitleggen. Die denkstap is mij even... Nou ja, die... kijk, de ECB is enorm gefixeerd op het bestrijden van inflatie. Hè. Ze hebben een soort grensgesteld... Prijsstijging uh, gesteld, eigenlijk. Of prijsstijging, ja, of ja, van op of maximaal 2 hè, gemiddeld... Uh, zo gauw het daarboven komt, en het komt daarboven... met name in grote landen die het goed doen, zoals Duitsland... Nederland ook een beetje, uh, gaat de ECB op, de, op de, de rem staan. Dus de rente verhogen. En mm -hmm. dat zul je dus na enige tijd terugzien in de rentepercentages... die mensen op een hypotheek moeten betalen. Nou, dan heb je dus een stijgende rente... en een hypotheek die veel groter is dan de waarde van je huis. En dan kunnen mensen dus wel behoorlijk in problemen gaan komen. Ja, gaat dat op grote aantallen, denk jij, Steven Safati? Uh, ik... Dat voorspellen ze dus wel, eh, dat dat inderdaad zo is. Maar daar komt ook nog wat bij. Dat is namelijk dat wij een, een, een, een geschiedenis... dat wij hè, de, de huizen, die, die werden maar meer waard. En op basis daarvan hè, kon je ook zeggen... nou, als ik nu wat koop, hè, over zoveel jaar is het zoveel waard. Dat is één, twee... En dat stopt dus nu. En twee, eh, wat je ook ziet, is dat men ook rekening hield... zeg maar even met zijn loopbaan. Hè. Als, ik, als ik tien jaar verder ben, dan verdien ik meer dan nu... Uh, en ook dat is anders dan, uh, dan we gewend zijn. Dus zeg maar die mix van factoren uh, zal er inderdaad toe kunnen leiden... dat mensen op een gegeven moment uh, in de problemen komen. En je zei het net zelf al, hè, de, de schulden nemen toe. Mm -hmm. uh, maar dat heeft meer te maken met het feit... dat mensen financieel steeds meer in de problemen komen... en rekeningen niet meer kunnen betalen, uh, uh, geld weer gaan lenen... om weer het ene gat met het andere gat te vullen. Elendige ellendige cirkel uh, beschrijf je zo'n beetje... Voor een uh, aantal huiseigenaren zal het zeker het geval zijn. Ja. Arjo, wat, wat, wat, kunnen, wat kunnen huiseigenaren doen? Dit klinkt als een, als een situatie waar je niet uitkomt. Nou is misschien nog even om het erger te maken nog. Je hebt een ah, ja. fiscalisme, ja. het zit ook in de problemen. Die zullen de neiging hebben om belastingen te gaan verhogen. Dat komt er dan nou, ook nog, we nog eens boven. Er zit zeker ook een fiscaal aspect uh, aan. Omdat uh, het huidige systeem zo in elkaar zit... dat het fiscaal uh, niet echt uh, aantrekkelijk gemaakt wordt om af te lossen. Hm. Zolang die hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm bestaat... ja, waarom zou je dan af gaan lossen? Want je hebt die aftrek immers... En maar vaak zo betekent, wordt daar... het verplicht om ja. af te lossen, toch? Dat is Sorry? het nieuwe idee. Het wordt verplicht om ja. een deel althans Precies, af te lossen. Precies, ja. Nee, dat, en, en, maar... Uh, het zou het mooiste zijn als de fiscale regels daar ook op aangepast zouden worden in die zin dat uh, de hypotheekrenteaftrek toch in zekere zin beperkt zou worden, heel gelijkmatig maar dat zou bijvoorbeeld uh, kunnen gebeuren door dat je uh, inderdaad dus verplicht gesteld wordt 1 derde van je hypotheek af te lossen en daar dus ook geen hypotheekrenteaftrek meer over hebt. dus los je niet af dan heb je daar dus geen hypotheekrente meer, uh, meer over dus op die manier zou ook gestimuleerd kunnen worden dat mensen dus overgaan tot aflossingen en dus bevrijd worden van die torenhoge schulden. Hm. Oké, okay, er, er werd meer. Ja, ga je, ja, gang, hoe wil je nog even even van hoe? Uh, dit was ook van hoogdaan, was er misschien ook wel een beetje een waarschuwing naar de banken: van wees terughoudend met je kredietverlening, wees terughoudend met hypothekenverstrekken en. Uh, Wees er niet meer zo makkelijk mee als je in het verleden bent geweest. Maar dat waren ze natuurlijk toch wel al. Enigszins ja. zo schade en schandewijs geworden. Ja. Uh, hij zei meer, hè? Deze Lex Hoogduin van de Nederlandse... Nou, World wacht even het... nog, Tess. Nog één aspectje hiervan. Jeetje, Hier, ik kom een ja, stap verder. Je, ver. Ver. Uh, uh, uh, uh, uh, dat zal in het gesprek wel vaker terugkomen. Dat er hele verstandige maatregelen genomen kunnen worden. Maar dat het eigenlijk een beetje onhandig is om dat nu te doen. Bijvoorbeeld die scherpere maatregelen van die, van die hypotheekverstrekking. Daar zeggen deskundigen ook van... Ja, dat moet je nou eigenlijk niet doen. Doen. Waarom is dat eigenlijk? Waarom je dat nou niet zou moeten, moeten doen? Steven? Nou ja, omdat uh, het, het is allemaal al niet heel erg rooskleurig. En, al, en de kredietverstrekking überhaupt van banken is, uh, zit al op slot. He, dus banken lenen eigenlijk per definitie heel weinig uit. Ik denk dat op zich... Een terechte opmerking is dat je de tophypotheek, zoals dat wordt genoemd... dat je dat niet meer op die manier moet financieren. Um, maar tegelijkertijd moet je wel voor zorgen dat die economie blijft draaien. En die blijft onder andere draaien als banken geld uitlenen. Dus als je alles ja. dichtzet, dan uh, wordt het een heel moeilijk verhaal. Daarnaast is het zo dat uh, op het moment uh, dat die huizenmarkt... Uh, dat eraan uh, gemorreld wordt aan die hypotheekrenteaftrek... Dan uh, zullen de huizenprijzen dalen en dan zullen mensen nog meer in de problemen komen. Hm. Uh, op het moment dat ze bijvoorbeeld hun huis moeten verkopen. Dan blijven ze zitten met een uh, enorme restschuld. Ja, als je maar een baan hebt, dan valt het allemaal wel mee, hè, Roel? Maar als je ja, een je baan hebben hebt... en bij je partner blijven en uh, dat soort dingen. Ja, dat ja. helpt altijd enorm. Dat zijn de grootste schokken in, uh, in het, uh, bestaan van, uh, zeg maar het financiële bestaan van mensen. Ja. Oké, okay. uh, even de hypotheek gehad. Ja. Uh, Hoogduin uh, zei vanochtend ja. ook nog... Ja, weet je zeker? Well, dan ga ik <laughs> verder, hoor. Nee, Hoogduin zei ook nog dat... Uh, wat de Nederlandse Bank betreft, althans... Um er een mogelijk nieuwe grote economische crisis aankomt. Dat uh, zo in het najaar. Dat we niet tevroeg moeten juichen. Komt onder andere door de nog altijd niet verminderde schuldenlast. Van landen als Griekenland, Portugal, Ierland. Hoe die ervoor staan. Kortom, uh, we zijn er nog lang niet. Het kan allemaal nog veel erger worden. En zegt hij, wat er dus moet gebeuren eigenlijk is buffers maken. Vet op de botten. De banken met name. Maar niet alleen de banken. Ook wij iedereen eigenlijk. Uh, ja, op botten, Geld sparen. Ja, Arjen van IJsden. Ja, nou ja, het is een verstandige dat, het wat erop zit? Nou, dat het enige weet ik niet. Uh, daar ben ik onvoldoende specialist voor om dat te kunnen beoordelen. Maar ik denk wel dat het een verstandige maatregel is. Het sluit ook een beetje aan bij het vorige onderwerp. Ja, maar dan so ga je er dus inderdaad vanuit dat we er nog lang niet uit zijn... en dat er een nieuwe crisisopkomst is, want dat is wat hij zegt. Ja, nou ja dat, dat, ook, ook dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar ik zie wel dat, uh, je noemde de landen als Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje noemde je al. Uh, ik bedoel, dat is nog steeds een heel uh, reëel probleem. Dus daar moeten we absoluut rekening. Mee houden. Tegelijkertijd zien we dat het met de economie, uh, met de economie in Nederland, Duitsland uh, wat, wat, wat beter lijkt uh, te gaan. En ik heb het, uh, ik, ik ben een beetje bang voor het effect dat bij heel veel burgers. Uh, het idee bestaat van, nou, we zijn er bovenop, het gaat wel weer... en we kunnen eigenlijk weer precies doen wat we vroeger ook gedaan hebben. Ja, uh, ja en als het dan toch inderdaad misgaat... als gevolg van uh, uit, uh, de situatie die uit de hand lopen in uh, de landen zoals ik die net noemde... Ja. Is het dan misschien wel een idee he, dat het uit de hand loopt in de landen die we net noemden... waar we wel mee te maken hebben... Uh, er werd vanochtend in de Volkskrant geopperd... door iemand die zei, het is eigenlijk zo'n onzin. Een bedrijf kan failliet gaan, een mens kan failliet gaan. Waarom kan er eigenlijk geen land failliet gaan? Laat die klanten gewoon failliet gaan. Dan ben je er mee van het gezorgd. Gezorg. Ja, dat is, dat is en dan zijn wij die, die, die ballastlanden kwijt. Ja. Ja, nou ja, dat is, dat is al uh, vele keren door bankiers gezegd. Een land kan niet failliet gaan, want je hebt altijd assets, hè, bezittingen. Je hebt grond, je hebt bomen, je hebt huizen, je hebt bruggen, water, noem maar op, en zo, grondstoffen. Dus een land kan zo gauw niet failliet gaan. Maar de overheid van een land kan natuurlijk hartstikke failliet gaan. En dat heb je eigenlijk gezien, of dat zie je nu in Griekenland, Portugal en uh, Ierland. Die landen zijn in feite bankroet. Zo worden ze ook door de kredietbeoordelaars uh, hmm. beoordeeld hè, als ja. bankroete landen. Dus er zal vroeg of laat op die landen afgeschreven moeten worden op de, hè, op de lening die aan die landen zijn... Gegeven. En dat raakt dan weer de banken, ook Nederlandse banken. En ja. daarom begrijp ik het wel dat uh, Hoogtuin zegt: van ja, die banken moeten wat extra buffers aanleggen. He, die moeten sparen en zorgen ja, dat ze wat voldoende extra. Reserves verder verder gaan ja. zelfs dan Basel III. Ja. Even voor uh, de nou, duidelijkheid: dat waren afspraken, internationaal ja. de afspraken, maar, he, maar hoe Basel banken zich is, zouden moeten wapenen. Basel III is nog niet uh, geratificeerd. Dat zijn alleen maar voorstellen. Ja, voorstellen die ja. moeten nog goedgekeurd worden. En ja. ieder land staat het vrij om daarbo daarboven te gaan zitten. De Zwitsers die gaan er aanzienlijk boven zitten. De ja, Britten ja. hebben eigenlijk ja. ook voorgesteld hoger te gaan zitten. En je hoort nu ook in Nederland eigenlijk iedereen zeggen, inclusief Hoogduin uh, gisteren of vanochtend: uh, van we moeten daar aanzienlijk boven gaan zitten. Dus ja. meer buffers bij die banken vaststellen. Steven Savati? Nou, dat komt ook omdat, je zei het net al, uh, Zwitserland uh, is een relatief klein land. Een relatief kleine economie. Mm. Kent twee hele grote banken: UBS en Credit Suisse. Uh, die zeggen op een gegeven moment: van eens. Als, als er een nieuwe crisis gaat komen, hè, die kan klein of groot zijn... dan kunnen wij als klein land hebben we niet uh, voldoende buffers om die banken overeen te houden. En datzelfde geldt uiteindelijk ook voor Nederland. Als je kijkt naar onze bankerende sector, ja. weliswaar afgezwakt uh, op dit moment... maar is nog steeds een enorm grote sector... Ja. waarbij wij in Nederland niet in staat zijn om die overeen te houden als die banken zeg maar aan zouden kloppen bij de Nederlandse staat, nog een keer. En ik denk dat uh, DNB, uh, de Nederlandse bank, uh, daarvoor eigenlijk uh, uh, waarschuwt... van ja. jongens, dat willen we niet <tie> nog een keer. Dus zorg er nou voor dat die, die buffers uh, hoger worden. Het lastige is alleen, en dan kom je weer terug, dat betekent dat... Uh, Nederlandse banken nog moeilijker geld zullen gaan lenen. Ja. Omdat, ja, uh, of daar komen hogere rentes voor terug, hè, risicoopslagen. Dus het is een beetje een vicieuze cirkel. Ja, ik hoorde van de week een, uh, een analist zeggen op de BBC. Hij zegt, de aanpak van die schuldencrisis, hè, dus de root of all evil... de oorzaak van de, van de op zijnde nieuwe crisis, volgens Hoogduin dan... Die is volkomen verkeerd. Dat is gewoon die leningen, dat is geld gooien in een zwart gat. En een zwart gat, het zaagt alle energie uh, in, zijn omring, in zijn omgeving op. En dat is weg. Uh, wat er moet gebeuren, Arjo, die, uh, die banken die moeten allemaal opgekocht worden. Welke, en die moeten dan geher, geherfinancierd worden. Welke banken bedoel je? Ierland bijvoorbeeld. Door oh, de Ierse banken. Ja. Ja. Want dat moet eerst aangepakt worden. En als dat niet gebeurt, uh, dit is helemaal verkeerd. Uh, zie jij daar wat in, in zo'n aanpak? Ja, dat Want dat moet ook weer betaald worden. Maar, ja, nou, maar dat, betaalt, nou. dat betaalt Europa. Dan de leen je aan, een, aan, aan, aan Griekenland. Nou. Griekenland nationaliseert die banken. Dat, dat schiet je ermee op? is in Ierland gebeurd? De Ierse, Ierse overheid heeft zich garant gesteld voor het hele Ierse bankwezen. twee jaar geleden, drie jaar geleden. Mm. En daarom is nu de Ierse overheid bankroet. Ja, dus, ja, maar dat dan moet Griekenland in. dus ook? Ja, maar dat schiet niet op. Nee, schiet wat, niet op. Moet, wat er, tenminste in de markt, uh, gaat men ervan uit dat er afgeschreven gaat worden op Griekse leningen. Het is dus niet meer een kwestie van, gaat dat gebeuren? Maar een kwestie van wanneer gaat dat gebeuren? En je ziet al in, in, in de markt dat dat toch enigszins al een beetje wordt ingeprijsd. Er gaan wat van die ballonnetjes worden opgelaten, zoals afgelopen weekend. Om te kijken van, jongens, hoe reageert de markt erop? Hoe reageert de wereld daarop? Uh, waarschijnlijk tegen de tijd dat er uh, op die leningen wordt afgeschreven, uh, zal de markt daar redelijk rustig op reageren. Mario. Hmm. Wat heb jij daar... Nou... Je, je, je, je, je leest ook in, in diverse berichten van dat eigenlijk een schuldherschikking uh, onontkoombaar is. Uh, dus ik denk dat er wel uh, iets in die trant uh, moet uh, gebeuren. En ja, ik ben het ook helemaal eens uh, met de vorige spreker. Van ja, je, je, de, de vraag is inderdaad van wanneer gaat die afboeking plaatsvinden? Maar ja. dat die zal plaatsvinden, dat, ja. is, uh, dat is wel dat duidelijk. Wil zeggen, ja. uh, ik wil nog even in, ingaan op dat puntje van, van opkopen van die, die banken, want ja. uh, uh, je zou natuurlijk ook een hele wilde gedachte kunnen hebben: van, nou, laat landen als, als China bijvoorbeeld, hè, die, die kopen van alles uh, op. Die uh, de meeste dollars van de hele uh, wereld. Uh, precies, uh, ik, uh, inmiddels. Yeah, ook diverse bedrijven in Amerika zijn natuurlijk overgenomen door uh, de Chinezen. Uh, uh, Ze zouden... kopen ook havens in Griekenland, waarom niet het hele land? Ja, precies, ja. ja. Het zou een geweldig een idee. idee zijn, ja. Maar goed, dat zal wel zijn. Er zijn allemaal problemen overgelost. Ja. Uh, maar wild. nou nog iets anders geks, hè? <laughs> We hebben nu een heel somber verhaal. We krijgen een crisis volgens de Nederlandse bank. Aan de andere kant zijn er allerlei hele positieve ontwikkelingen. Even heel snel uh, de wereldeconomie herstelt. Optimisme bij ondernemers schijnt ja. tot recordhoogte te zijn gestegen. Bedrijven en banken worden financieel weer gezond. Regeringsleiders pakken de schuldencrisis aan. Hoewel... Uh, Hande Jong van de ABN Amro, hoofdeconoom, die zegt dan weer: ja, ze doen niet echt wat ze moeten doen. Maar goed, een aantal po po positieve signalen. Hoe verhoudt zich dat nou met dat verhaal van die hoogduin, Roel? Nou, ja, hoogduin zegt niet, er komt een nieuwe crisis aan. Hij heeft alleen gewaarschuwd dat het oh, nog niet allemaal ons voor. precies, dat, maar dat, de, he, dat het risico's niet uit de lucht zijn. Dus he, het is niet echt een Cassandra die zegt van over drie maanden klapt de boel nee, in maar elkaar. Maar die stemmen zijn er wel. Dat doet hij niet, maar er zijn nee. wel stemmen die we opgaan. Stefan Swartier, ja. hij komt daar uit ja. de beleggingsindustrie. Het is nog ja? ja? wat hij dan allemaal zegt. Dan druk je de, de, de, de druk je de markt er ook neer? Nee hoor, nou ja, je ziet op zich uh, reageert de markt er uh, eigenlijk niet echt op. Uh, bovendien uh, uh, kan de heer Hoogenduin dat best wel zeggen. De Nederlandse markt is, uh, is uh, niet zo'n hele grote markt, wat dat betreft. Hij is niet. Uh, wat zeg je? Hij schot niet. Nou, hij is, nou, was... Nog niet. Hij wordt straks de president. <gül> <gül> van de ja, daarom e, wij het, het nog oh. niet. Wie, oh, we, wie weet. Maar ik denk dat... Uh, uh, uh, uh, de, er zijn heel veel doemscenario's. Tegelijkertijd denk ik wel dat mensen zullen blijven beleggen. Ja, als je naar, mm -hmm. naar beursbedrijven kijkt. Omdat op dit moment de spaarrente is heel erg laag. Als je inflatie hebt en je hebt de mensheffing, dan hou je eigenlijk niet heel veel over. Sterker nog, je komt tekort. Dus dat betekent dat heel veel mensen toch wel naar de beurs gaan om uiteindelijk te beleggen. En als je ja. inderdaad kijkt naar de bedrijfsresultaten, dan zijn die op zich uh, goed. En dat is... Uh, dat zijn autonome cijfers. Hè. De, de, de cijfers van de vorige jaren die waren voornamelijk goed... omdat men, bez men had bezuinigd en de voorraden afgebouwd. En dit zijn cijfers die komen meer uit een autonome groei van een bedrijf. Hmm. Ja. Oké. Okay. Um, jij had het eerder al, Ger, over uh, het, de timing hè, van het nemen van maatregelen. We bespreken hier heel vaak allerlei problemen... waar op zich hele goede maatregelen voor zijn. Maar dat mensen dan toch zeggen, ja, dat zou heel leuk zijn... was het maar een andere tijd, dan zouden we dat kunnen doen. Er is nog zo'n voorbeeld. Arjo, uh, daar wilde jij het graag over hebben... Een idee van staatssecretaris Wekers. En dat heeft te maken met uh, de belastingaftrek van bedrijven. Althans ja. belastingaftrek van rente op schuld, meen ik. Klopt. Leg even uit. Wat is, er, wat is er desastreus aan als dat nu abu Bortan zou worden ingevoerd? Ja. Nou... Eerst even de maatregel. De, de voorgestelde maatregel is dat uh, de renteaftrek wordt beperkt op bepaalde schulden. En wat, wat voor schulden gaat het dan? En dan moeten we denken aan de uh, financiering van overnames als uh, de HEMA van Gansenwinkel, uh, et cetera. Dat zijn geen kleintjes toch? Dat zijn noemt. geen kleintjes. Hè. Dat zijn overnames die uh, door, door, uh, door private equity bedrijven. Die richten dan in Nederland een, een, een vennootschap op, een zogenaamde overnameholding. Die laten ze de, uh, de, de schuld aangaan. En die overnameholding die gaat vervolgens, dat maar dat is, dat is technische fiscale eenheid aan met uh, het over te nemen het bedrijf... Doet met de HEMA of van Hanswinkel. En vervolgens kan dan de rente op de schuld van die overnameholding... afgezet worden tegen de winsten van het be overgenomen bedrijf. Dus de HEMA mag dat dan aftrekken? Ja, dus in feite uh, financierde HEMA haar eigen overname. Daar komt het dan op neer. <laughs> en aangezien... En wekers dat... wil dat dat stopt? Ja, dat gaat om enorme bedragen... Uh, en uh, vaak is een heel groot deel van die overname... dus gefinancierd met vreemd vermogen. En dat betekent dus uh, de facto dat de winst van het bedrijf... dan voor een heel groot deel eigenlijk, althans in fiscale zin, verdampt. Mm. En dat het dus nauwelijks belasting betaald wordt in Nederland. Oe, en daar wil voor... ja, ik niet eind aan maken? Ja, ik ben niet zo'n vriend van Wekers... want ik vind het eigenlijk een vrij zwakke staatssecretaris. Maar dit is een plan wat nog van het vorige kabinet komt. Dat heeft hij nu oh. ingevoerd. Dus is, voor hem is het eigenlijk niks nieuws. Maar ik ben eigenlijk heel erg voor dat hij dit gaat doen. Want wat je eigenlijk hiermee probeert te doen, is paal en perk stellen... aan die overname door private equity-firma's... die bedrijven met enorme schulden opladen. Uh, die schulden die ze, he, de kredieten die ze zelf verstrekken... waar ze hele hoge rentes op berekenen. In, in het geval van PCM, he, de uitgever van kranten en zo... was die rente oh, die 12 procent. Die hebben, die, die hebben ja, schuld bij degene precies, die ze overgenomen? Precies, ah, ja. Ja, daar betalen ze aan. Ze betalen dus aan de overnemende partij... een rente van 12 procent in dus het, het geval perverse. van PCM. En die... Ja, en ik geloof zelfs naar 18% liep het op een goed moment ook nog weer op. Die kunnen ze dan van de belasting inderdaad aftrekken. Dus in feite betaalt de belastingbetaler mee aan de overname van ondernemingen. En gaat het geld naar de private equity investeerder. Dus uh, het is eigenlijk hoog tijd. Dat Jij vindt het de de goed de die nou een goed nou, plan, schrijvers. Zeg maar, daar zet je ja, hier zin... iets tegen eigenlijk. Nou, vanochtend was er een, een interview. En uh, daar zei hij dat hij uh, Nederland wilde beschermen tegen de, de springhanen... Die zeg maar ons mm. groene, groene grassen komen opeten. Uh, en hij had het over excessieve uh, zaken. En ik denk dat alles wat excessief is en is, is per definitie niet goed. Uh, maar je haalde net PCM aan uh, voor het idee, voordat PCM werd overgenomen, meen ik was er een schuld van 24 miljoen. Nadat het was overgenomen, was er een schuld van meer dan 500 miljoen. Dus over dat soort bedragen ja. hebben we het. En ik, ik denk zelf, daar ben ik het wel met een je eens. Dat het goed is dat daar eens naar wordt gekeken. Uh, en dat daar ja. palen perken Arjo van Eisten, ja. waarom is het uh, op zich een goed plan... maar niet nu, vind je? Nou, uh, um, uh, laat ik er dit van zeggen. Kijk, um, het is een, een, een plan dat door een grote meerderheid... van de Tweede Kamer uh, gedeeld wordt. Dus in die zin uh, denk ik dat het gewoon ingevoerd zal worden... per ene war die Maar je je dat de bedrijven even platgezegd de kop gaat kosten? Nou, dat, dat, dat betwijfel oh. ik. Ik weet niet of het zo desastreus zal zijn. Wat ik wel belangrijk vind is dat er een heel goede overgangsmaatregelen komen, want hè, de, de, de bedrijfsvoering van heel veel bedrijven zijn op deze uh, plaatjes uh, wordt wo wo wo dat uh, gerealiseerd. Dus als er nu opeens in één keer die renteaftrek uh, niet meer kan, ja, dan hebben die bedrijven wel een probleem. Dan, dan zou ik me voor kunnen stellen dat, in, dat dat inderdaad bepaalde bedrijven de kop gaat kosten. Maar is het niet tijdens de wedstrijd de beroemde spelregels veranderen? En nou, is dat daarmee... Nou, maar het dit is toch ook altijd het verhaal? vanochtend een... heeft hij toegezegd, tenminste in het interview, dat hij dat niet zou doen. hij zei als er nieuwe regels komen, dan gelden die regels vanaf dat moment voor die partijen en dus niet met terugwerkende kracht. Dat zou ook niet kunnen, want dan heb je denk ik een heel groot probleem met een aantal partijen. Dus ja. voor, voor nieuwe overnames geldt dat dan? Nou ja, dat, dat, dat zullen we dus af moeten wachten. Dat zou, denk ik, dan zou er al heel veel gewonnen zijn. Maar daarnaast is het zo dat op basis van het huidige instrumentarium... we kennen al heel veel andere aftrekbeperkingen... in de wet- en verenigingsbelasting. Maar bovendien is er ook jurisprudentie van de Hoge Raad... die dit soort excessieve leningen eigenlijk tegengaat. En de renteaftrek het veel uh, uh, ja, al, al beperkt. Dus mijn, mijn opmerking is ook van... ja we moeten wel even bedenken van wat hebben we nu al en is dat niet een beetje uh, te veel van het goede? Die vraag kun je je stellen. Mm -hmm. Maar afgezien daarvan denk ik, uh, wat ik al zei... het wordt gedeeld door het grootste deel van de Tweede Kamer, deze, deze wens. Dus af, ik, ik verwacht gewoon dat het wordt ingevoerd. Ja. Maar de maatgeving is heel erg belangrijk. Okay. Nou, de ik, die bedrijven die hebben toch natuurlijk al de, de stemming tegen. Dus dat speelt natuurlijk nou, ook een rol, he, het ook sentiment. De stemming tegen hebben de stemming verpleegd. Ja. Ja. bedrijven die ze over hebben, hebben genomen. Die ja. met zulke hoge schulden werden opgezadeld. Ja. En in feite laat je dus de belastingbetaler daarvoor ja. eh, opdraaien. Laten we nog even in de resterende minuten hier even bij Klinkende Munt uitmaken. Wie nou Noud op gaat volgen. Dat lijkt me verstandig. willen we speculeren. Maar jij wist dat wel. Broer Jansen. We noemen de hele tijd Alex Hoogtuim van de Nederlandse Bank. Die wordt wel genoemd als de gedoodverfde opvolger. waren het niet dat hij in Den Haag helemaal niet lekker ligt, nee. want hij is politiek dakloos. Dat is blijkbaar een doodzonde voor een president van de Nederlandse Bank. En hij komt van de Nederlandse Bank. En is dus ja. een beetje besmet. Nou ja, dat, Ik krijg net dat... het bericht, Ger, de PVV. Dat laatste, Ze wil dat... niet dat de opvolger van Nout uit de Nederlandse bank komt. En Aha. zoals we weten heeft de ook dus een grote stem is. in het kapitel. Het ja. een beetje de Thomas von der Dunk variant. Broe, houden, jij schrijft he? een boek ja. over Nout jij moet dit allemaal weten. Nou, uh, ik, het is bekend dat Lex Hoogduin de, de, de favoriet is zeg maar, van de Nederlandse bank zelf. Uh, uh, hij is niet alleen maar heeft hij bij de Nederlandse bank gewerkt. Hij heeft ook bij Robeco gewerkt. Hij heeft bij de ECB gewerkt. Dus hij heeft echt wel functies buiten uh, Amsterdam gehad. Um, maar het ligt dus ontzettend moeilijk. En vanochtend zei uh, uh, de jager ergens... dat het echt niet zo is dat hij een politieke benoeming wil gaan maken. Nou, als dat zo is, als hij het helemaal politiek open wil houden... dan zou ik zeggen, waarom neemt hij Wouter Bos niet? Hij wil heel graag en die zou dat... het heel goed kunnen. Maar er zijn ook geruchten dat het nu naar een VVD aan moet. Dat hoor je ook. Dus ja, dat het wel politiek getint ja, is. Ja, ja dat... dat aan de andere kant kun je, kun je zeggen: is... een partijloze man is toch juist bij uitnemendheid geschikt ja, voor zo'n functie. Dat zou je zeggen. Ja, ja ik vind en... het ook heel uitzonderlijk dat een politieke partij zo openlijk zegt wie ze niet willen hebben. Dat Broer, is, is nooit zo, eerder gebeurd. Maar, is het ook niet zo dat die functie gesplitst zou worden? Dus dat we een ja. monetair sterke man of vrouw zouden moeten hebben... en een, een toezichthoudende sterke ja. het, man of vrouw? Het, het, Eén van die twee zou hij misschien toch kunnen doen. Het, het, het toeval hè. wil dat er twee functies vrijvallen. Hè? Zowel Welling gaat weg als zijn, zijn tweede man, dat zeg toeval? maar Henk Brouwer. Ja, dat is, echt, uh, ja? Dat is gewoon okay. de agenda of mm -hmm. uh, de kalender. Um, dus er zijn twee functies te benoemen. En het kabinet, of in ieder geval de jager, heeft al gezegd... die toezichthouder, die moet een wat zwaardere profilering krijgen... dan de voor, voorafgaande toezichthouders. Dus dat wordt een wat zwaardere functie, ook binnen de directie. Dus er is een gouden kans om twee mensen te benoemen. En voor de president van de Nederlandse Bank geldt eigenlijk... dat het een ervaren monetaire econoom moet zijn. Dat is niet alleen altijd zo geweest, maar zo is het eigenlijk ook in alle andere landen. Die man of vrouw die moet meedraaien in, in Frankfurt, in Basel en zo. Dus uh, ja, dat moet ontkom je er haast niet aan door iemand toch vanuit die, uh, vanuit die monetaire hoek te gaan zoeken. Arjo, een idee over? Nou, ja, er circuleren natuurlijk heel veel namen. Ook uh, buiten de, de, de, de drie van de Nederlandse banken. Hè? Jeroen Kremers en Kees van Dijkhuizen. Mm -hmm. Willem Buiten, en, uh, buiten is uh, genoemd, inderdaad, Wouter Bos, uh, uh, Arnoud Boot. En zo circuleren heel veel namen. En ik kan me ook op, op zich wel voorstellen dat er iemand vanuit uh, buiten buiten de Nederlandse bank benoemd wordt... Mm -hmm. om met een frisse blik opnieuw te beginnen. De DMB heeft een actieplan gepresenteerd. Dat moet nu uitgevoerd worden. Eh, nou, Misschien is het wel eens goed dat er een frisse wind gaat waaien... van, van iemand van buiten de Nederlandse Stevenson bank. Gaat hier een idee of 20 seconden. Wat ik <laughs> in ieder geval raar vind... is dat voor een dergelijke positie... zo kort voor uh, iedereen wist wanneer uh, nou het weggaat... dat het nog steeds onduidelijk is wie het nou eigenlijk gaat worden. Dat ja, vind vind dat ik van moet van al fred. heel snel inderdaad. Ze hebben gewoon maanden ruzie erover. Ja. Dat zal dan de, waarschijnlijk de conclusie zijn. Dan hebben we het de volgende week weer over. Dit was de villa voor vandaag en eigenlijk voor deze hele week... want wij zijn er maandag weer, maar niet getreurd... want het Radio 1-journal is er zo meteen na half vijf... met Lucela Ja, Goedemiddag, met een bomvolle uitzending. Tornado's in Amerika, onregelmatigheden bij hbo-instellingen. We zoeken contact met iemand op het centrale plein van Marrakesh... waar een explosie is geweest, vermoedelijk een aanslag. We hebben Clarence Seedorf die een lintje krijgt. Ah. Ruzie tussen Real Madrid en Barcelona... die zich nu ook weer buiten het voetbalveld voortzet. Nou, dat en meer na het nieuws van half vijf... Dat krijgt van duif neenwit. Radio 1. Het NOS-journaal. De kwaliteitsproblemen van het HBO zijn omvangrijker dan gedacht. Uit een rapport van de Onderwijsinspectie blijkt dat 15 HBO-opleidingen het predicaat zeer zwak of voor verbetering vatbaar krijgen. Daaronder zijn de vier opleidingen van hogeschool in Holland. die gisteravond al negatief in het nieuws kwamen. Staatssecretaris Zijlstra dreigt die opleidingen met sluiting.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 De meeste staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Zo staat op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwebrug 13 kilometer. Heeft daar een bus in brand gestaan. De rijstroken zijn weer open. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. 6 kilometer door een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. A20 Hoek van Holland-Gouda voor het knooppunt Gouwe 5.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 Ja, hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatieperformance? EIMOR lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl. EIMOR, de specialist in ICT-ketenbewaking. Het NOS Radio in Lucella Carasso. Goedemiddag, het kabinet grijpt in bij In Holland. Zometeen staatssecretaris Zelstra van Onderwijs. De zuidelijke staten van Amerika worden zwaar getroffen door tornado's. We nemen zo meteen de schade op natuurlijk ook aandacht voor het huwelijk van William en Kate. Voor de een inmiddels een beetje te veel allemaal. Anderen kunnen er geen genoeg van krijgen. Hebben de bus naar Londen genomen. En er is oneenigheid, net ging het er ook al over op Radio 1... over de opvolging van Nout Welling bij de Nederlandse Bank. Minister De Jager reageert op de berichten... dat het kabinet niet de favoriet van de Nederlandse Bank wil. Een middag vol nieuws. We zijn er met dit Radio 1-journaal tot half zeven vanavond. Het is nu wel heel dichtbij. Staatssecretaris Zelstra dreigt met het sluiten van vier opleidingen... van de hogeschool in Holland. Die opleidingen hebben studenten diploma's gegeven... die niet hbo-waardig zijn. Verder worden nog vier opleidingen op andere hogescholen grondig onderzocht. Dit alles is het resultaat van twee onderzoeken van de onderwijsinspectie. Staatssecretaris Zelstra reageert op de conclusies van in Holland. Ja, die zijn buitengewoon ernstig... Uh... De waarde van diploma's mag in Nederland niet ter discussie staan. En dat is nu wel het geval. Wat gaat u doen? Hoe gaat u die opleidingen die die fouten hebben gemaakt bestraffen? Nou, wij gaan uh, de, uh, het geld terugvorderen van in Holland voor deze opleidingen. Uh, want dat geld is dus uh, niet op de goede manier besteed. We gaan ook de vier opleidingen die het betreft... gaan we de procedure starten voor een nieuwe accreditatie. Wat betekent dat als men niet drastische verbeteringen doorvoert... dat deze opleidingen zullen worden gesloten. Maar zover is het nu nog niet? Maar u bent het wel van plan als het niet beter gaat. Ja, de kwaliteit van die opleidingen is duidelijk onder de maat. Dus als de zaak niet, niet onmiddellijk verbetert... en er geen hele heldere verbeterplannen liggen... dan is er geen enkele reden waarom wij daar studenten zouden moeten toelaten. Want die studenten moeten erop aankunnen dat hun diploma van waarde is. Ziet u die opleidingen verbeteren op korte termijn? Met andere woorden, is er nog redding mogelijk? Dat zal buitengewoon moeilijk worden. Maar niks is onmogelijk. Maar wij vinden dat onze zorg is dat studenten... een diploma van waarde moeten kunnen krijgen. En op dit moment is dat niet het geval. En daarom zullen wij deze stap ook nemen. Op welke termijn uh, krijgen uh, die studenten te horen... of ze door mogen studeren of niet? Wij hopen dat uh, dat uh, uh, uh, nog voor de zomer duidelijk is. Het is toch eigenlijk wel gek, hè? Dat studenten niet eens kunnen vertrouwen op het gegeven... dat ze een diploma dat ze hebben gehaald, dat het een voorwaardig diploma is. Ja, dat, dat maakt het ook buitengewoon ernstig. Want dat is de, de kern van het vertrouwen in ons onderwijssysteem. Uh, uh, daarom zullen wij ook uh, nadere stappen nemen om het toezicht op onderwijsinstellingen te verbeteren. Om te voorkomen dat dit niet alleen bij In Holland, maar ook bij andere instellingen uh, kan gebeuren. Uh, dus wij vinden dat we uh, niet kunnen vertrouwen dat dit incidenten zijn. Daarom gaan wij op het gebied van het onderwijsstelsel uh, ook echt stappen zetten. Het toezicht gaan we verscherpen. Uh, zorgen dat er ook tussentijds gecontroleerd wordt... of examens en toetsing van voldoende niveau is. We gaan de accreditering aanscherpen... om te zorgen dat men uh, daadwerkelijk transparant en onafhankelijk oordeelt over de opleidingen. Nu heeft u het al over andere opleidingen gehad. Uh, hoeveel opleidingen zijn het buiten in Holland die ook niet goed functioneert? Want daar heeft de inspectie ook naar gekeken. De inspectie gaat uh, de komende maanden nog naar uh, vier opleidingen... bij uh, vier andere hogescholen uh, uh, kijken naar de kwaliteit van de afstudeerscripties. Hetzelfde wat ze bij de vier opleidingen van in Holland hebben gedaan. En daarin zal worden vastgesteld of die van voldoende niveau waren of niet... En op dit moment uh, uh, hebben wij zorgen dat uh, ze uh, uh, niet van voldoende niveau uh, zijn geweest. Uh, en dat willen we dus uh, vaststellen. Wat voor hogescholen zijn dat? Dat zijn de hogescholen Windersheim, uh, Hansen Hogeschool Groningen... Uh, dat is Han, Nijmegen, Arnhem en uh, dat is uh, de Hogeschool Leiden. Hoe weten we zeker dat het niet het topje van de ijsberg is? Uh, nou dat weet je nooit uh, zeker en daarom willen wij ook zorgen dat uh, op het gebied van verscherpt toezicht uh, uh, we die zekerheid wel kunnen bieden want uh, nogmaals uh, uiteindelijk is de kern van de zaak dat studenten en werkgevers vertrouwen moeten kunnen hebben in de afgegeven diploma's. Denkt u dat toezicht alleen en beter kijken hoe het ervoor staat... dat het genoeg is om deze problemen in de toekomst te vermijden? Nou, toezicht is bedoeld om te zorgen dat er geen misstanden ontstaan. Daarom is het aanscherpen van het toezicht ook zeer noodzakelijk. We hebben veel autonomie gegeven aan Nederlandse onderwijsinstellingen. Dat heeft echter met zich meegebracht dat er helaas ook op sommige instellingen... te veel vrijblijvendheid is ontstaan. En dat gaan we proberen uh, recht te zetten. Daar heb je scherp toezicht voor nodig. Daar heb je scherpe accreditatie voor nodig. Uh, en als er nog nadere stappen nodig zijn, dan zal ik ook niet schromen om die te nemen. Ja, dan gaat het over het sluiten van die opleidingen. Nou, als dat gebeurt, dan is nog niet duidelijk wat dat betekent voor de studenten die daar nu studeren. Maar zover is het dus nog niet. Marcel Bril was het, die met Halbe Zelstra sprak. Later deze uitzending meer over dit onderwerp. 194 mensen zijn inmiddels omgekomen door de tornado's in Amerika. Vooral de staat Alabama is hard getroffen. Eén van de zwaarst getroffen steden in die staat is Tuscaloosa. Burgemeester Walter Maddox die zegt dat hij zijn eigen stad niet meer herkent. Ik heb mijn hele leven hier in de stad of Tuscaloosa And today En vandaag, toen ik naar de storm waren er parts van de stad die ik niet herkende. omdat de destructie van deze tornado's kwam. Jacqueline Ekman in Washington. Jacqueline, wat, wat zie je allemaal voor schade in deze getroffen staten? Ja, vanochtend toen het licht was, werd het pas echt goed te zien hoe ernstig die schade is. En de enorme verwoestingen die, die tornado's hebben aangericht. Werkelijk overal ligt puin. Uh, in sommige plaatsjes staat werkelijk geen huis meer overeind. Hele buurten zijn uh, verdwenen. En het aantal slachtoffers uh, wordt nu inmiddels al geschat op ver boven de 200. En wordt waarschijnlijk nog veel hoger. Um, die tornado's die vinden plaats van New York tot aan Texas. Maar ja, de zwaarst getroffen staten zijn in het zuiden. Dan heb je het over Tennessee, Virginia, Texas, Georgia... en je zei het zo net al, uh, Alabama. Dat is nog, tot nog toe de zwaarst getroffen staat. Er zijn uh, nu 149 doden geteld. En uit voorzorg hebben ze daar de kerncentrale uh, uitgeschakeld. Ja, want het gevaar van de tornado's is nog niet voorbij? Uh, nee, zeker niet. Uh, de, de verwachting is dat het uh, tot vrijdag uh, tot morgen nog wel aan zou houden. En um, uh, het, het, het, het bijzondere is ook dat uh, men zich ook afvraagt waarom het nu zo ernstig is. En een, hoop, een aantal van die staten staan ook bekend als Tornado Alley, uh, Tornado Steeg. Uh, soms wel twee keer per jaar is het in deze staten een tornado seizoen. Maar het gebied lijkt nu veel groter. En volgens één meteoroloog is het uh, gebied zich ook aan het uitbreiden naar dichter bevolkte gebieden. En dat verklaart nu ook waarschijnlijk waarom er nu zoveel slachtoffers zijn gevallen. Um, het, CNN had het er ook over dat het misschien wat de zwaarste tornado's ooit zijn gemeten. En bovendien, um, de type bebouwing helpt natuurlijk ook niet mee. Veel huizen zijn gebouwd van, van hout. Uh, kwetsbaar dus voor stormen. Er staan veel van die woonwagens. En die worden niet voor niets tornado magnets genoemd. Die gaan er als eerste aan als het uh, uh, hard waait. En laat staan als je een tornado hebt. En al die elektriciteitskabels die je hier hebt. Die zijn boven de grond, die liggen boven de grond. Dus als het gaat waaien, nou ja, daarom ook dat op veel, veel plekken de elektriciteit is, is uitgevallen. Nou, dat bemoeilijkt denk ik ook de hulp. Hè? Want wat zie je van, van reddingswerkzaamheden? Nou, Je ziet wel echt overal ambulances staan. De hulpverlening is, is er, voor zover mensen er ook echt bij kunnen komen. In de, in de zwaarst getroffen staten is de noodtoestand uitge, afgekondigd. De, de ravage is, is zo enorm dat de staten inmiddels wel de hulp van de regering hebben gevraagd. En er worden nu ook al troepen van de Nationale Garde naar het rampgebied gestuurd. Jacqueline Ekman, dankjewel voor jouw berichten dus over het zuiden van Amerika, getroffen door tornado's. Ja, De een kijkt er naar uit, de ander vindt het allemaal zwaar overdreven. Al die aandacht voor het huwelijk van William en Kate. Een aantal reisorganisaties heeft de speciaal georganiseerde Royal Wedding Tour naar Londen afgezegd. bij gebrek aan belangstelling. Maar Peter Langhout uh, reizen is het wel gelukt om 30 belangstellenden bij elkaar te krijgen. En voor vandaag stond voor hen een wandeling op het programma. langs de route die Kate en William morgen zullen afleggen. Heerlijk is dat om dit mee te maken. Ja, toch. Zijn jullie ook te genieten, ondanks leuk. het te dringen door die enorme mensenmassa? Heel. Ja, die, ook leuk. We zijn hier wel eens geweest, dat er bijna geen mens was. Hier. En dan moet je nou eens kijken. Heerlijk. Mag Ik u allemaal hartelijk welkom heten allereerst. en Mijn naam is Lydie. We staan nu allereerst voor het Buckingham Paleis. Het paleis nu wordt bewoond door de koningin en prins Philip... Plus nog 350 man personeel die hier ook inwonen. En die heten de Firm. Bent u extra geïnteresseerd in het Engelse koningshuis? Nou, het Engelse, maar ook het Nederlandse koningshuis natuurlijk. Hè. Dat uh, allebei natuurlijk. Hè. Maar u mist u koning in de dag. Ja, dat, uh, dat vinden wij ook wel een kans jammer, ja. Ja, maar goed. Het ja, was ja. een moeilijke afweging. Ja, u zit ook heel enthousiast nou, te knikken. Het was, ik zou het eerlijk vertellen, we hadden die reis gewonnen. Deze reis. Zodoende. Nee, ik moest er wel andere dingen voor laten schieten, maar voor mijn man vond het leuk. Maar ja, dat is al betaald hè, door weekend. Dus dan kan je het wel laten schieten, maar dat is zonde. Dan midden in het paleis ziet u het balkon. Kunt u het allemaal zien? En dat is natuurlijk waar de zoen, de kus, zal plaatsvinden morgen. Een gezelschap met veel grijze haren, maar toch ook jongeren. Jessica, hoe oud ben jij? 18. En waarom ga je mee met zo'n speciale Royal Wedding Tour? Um, ik heb deze reis gewonnen. Hoe dat? Um, ik zit op het blad Royalty en daarin stond een prijsvraag. En... Um... Je moest opschrijven waarom je graag deze reis wilde winnen. Nou, dat heb ik gedaan en ik heb gewonnen. Dus ik, jij loopt met een stok voor slechtziende. Je hebt ook een donkere bril. Kun je er wel iets van zien van waar we nu lopen? Ja, het is lastig. Het is echt ontzettend druk hier. En uh, het is moeilijk te zien voor mij. Ja, klopt. Maar is het dan toch. Voel je dat je dat bent? Ja. Ja. ja, ik ben blij dat ik hier ben en ik uh, krijg er ook een van de sfeer, krijg ik krijg er heel veel mee. Dit is een dagelijkse ceremonie, dus ja. die plaatsvindt. De changing of the card, de kaart, hè? Het aflossen van de wacht. De meneer heeft wat hulp van zijn stok tijdens de wandeling. Ja. Volgens mij is het een aardige trippel voor u. Nou ja, oké. Okay. Uh, ik, ik ga niet zuren. We, we gaan. Het is wel volhouden. We gaan gewoon gaan doen. Klaar. Wat hebben we wel een volhouden? En is het uit liefde voor het Engelse Koningshuis? Uh, nou, ja, het, ja, het, het is wel... Ik, ik, ik, ik vind het leuk. En heeft u ook warme gevoelens voor het stijl, voor Kate en William? Ja, ja zeker. Ja, ja, ja, ja, echt wel. Hoor. Ik denk dat Kate een geweldige vrouw is. Ja, waar baseert u dat op? Nou, de hele, hele uitstraling van haar. Uh, zij, uh, zij is er ook niet zo op uitgewezen zoals ze anderen wel gedaan hebben. Probeerde hem te strikken. Dat is bij haar niet, niet, niet de situatie geweest. En uh, laat ik zeggen, nou, ze gaan trouwen, ze hebben een hele lange periode met elkaar omgegaan. Ik vind dat uh, een, uh, ja, een goed uitgangspunt. Ja. Het is geweldig, hè? Het is gewoon een uh, belevenis voor je hele leven nog. Super. Nederlanders die genieten alvast in Londen. Verslaggever Karin Alberts, die is daar dus. En is nu voor morgen alvast een plekje aan het zoeken op de route. Waar de stoet voorbij zal gaan. Karin, je bent vast niet de enige daar. Nee, dat kun je zeggen. Ik zie heel veel mensen ook met kaarten in de hand. Uh, scrupuleus de route nalopend. Wat is nu de beste plek om morgen te gaan staan? Kijk je bijvoorbeeld bij de Mall? Dat is die hele lange brede laan die vanaf het Buckingham Palace naar uh, Trafalgar Square loopt. Daar zijn ook mensen die hun tentjes hebben opgezet, van die koepelteentjes, of zelfs zondag tent zijn gekomen en daar hun kampeerstoeltje hebben uitgeklapt. Ik sprak er straks met een mevrouw, die is hier vanochtend om tien uur gaan zitten. En die is ook niet van plan om uh, nog op te staan voor morgen die stoet voorbij is gekomen. Dus <lacht> ze had uh, een extra warmdeketje bij zich en een, uh, een, een regenkleedje uh, voor het geval uh, het toch nog gaat regenen. Hoewel, ik moet zeggen, de zon schijnt nog steeds. En een tas ja. vol eten neem ik aan. Ja, nee, dat had ze ook al wat bijzicht. dus die, uh, die is goed voorbereid. Nee, en voor, en uh, ja, voor mezelf is het ook wel spannend, want het is een uh, waarschijnlijk hele drukke route. En wat is nou de beste plek om te gaan staan? Maar nou, ja, op dit moment neig ik naar de Trafalgar Square, want daar maakt de stoet een bocht van de mol richting de Abbey. En uh, daar is ook een heel groot scherm. Dus zelfs als je dan een hele Mensenhaag voor je hebt staan... dan kun je in elk geval via het grote televisiescherm nog iets van het gebeuren meepikken. Want jij gaat nu niet een kruis zetten of een bordje plaatsen of een stoeltje neerzetten daar? Oh, nee, ik denk niet dat dat uh, uh, erg zal helpen. Wie uh, de, de, de, de eerst komt het eerste maal. Dat zal ongeveer uh, de strategie zijn. Wij gaan dat jou zal het goed bij zijn. morgen horen. Karin Alberts, dankjewel voor dit moment. De politie neemt het niet zo nauw met het opvragen van persoonsgegevens bij telecombedrijven. Al dus het College Bescherming Persoonsgegevens. Straks reageert de politie. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Goedemiddag. Het is tot nu toe een normale donderdagavondspits. In het zuiden van het land valt het wel mee met de files. En de meeste files staan natuurlijk rondom Amsterdam, maar ook rondom Utrecht. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht staat tussen Blijswijk en Reewijk 11 kilometer. Daar heeft daar een bus in brand gestaan, maar alle rijstroken zijn weer open. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt de 6 kilometer op de hoofdrijbaan. Alle rijstroken zijn ook hier weer open. A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en het knooppunt Gouden 7 kilometer. Dat komt door die lange file op de A12 richting Utrecht. En daardoor loopt het ook vast op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en de aansluiting met de A12 4 kilometer. Er is vertraging op het spoor. Tussen Leeuwarden en Heerenveen rijden er geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Minister Kamp blijft bij zijn voornemen om minder tewerkstellingsvergunningen te geven aan Roemenen en Bulgaren. Veel tuinders zijn bang dat hun oogst mislukt omdat er zo niet genoeg mensen meer zullen zijn om het fruit te plukken. Maar volgens minister Kamp zijn er heus wel mensen te vinden. De Tweede Kamer debatteerde vanmiddag over dit beleid van Kamp en Margeet Boer was daarbij. We hebben veel zon gehad de laatste tijd. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld de aardbeien vroeger rijp zijn en dus snel geplukt moeten worden. Minister Kamp van Sociale Zaken wil dat deze aardbeien... gewoon geplukt gaan worden door werkloze Nederlanders. Of, als het niet anders kan, door Polen of Spanjaarden. Maar in ieder geval niet door Roemenen of Bulgaren. Je maakt mij niet wijs dat niet een groot deel van die 500.000 mensen... die in Nederland beschikbaar zijn om te gaan werken... met de uitkering aan de kant staan... dat die ook in staat zijn om aardbeien te plukken. Maar het zijn juist de Roemenen die de laatste jaren... het zachte fruit hebben geplukt. En de tuinders willen hen graag weer hebben. Maar zij krijgen dus geen tewerkstellingsvergunning meer van minister Kamp. En de regeringspartijen VVD en CDA willen dit anders. Samen met de ChristenUnie pleiten zij voor een overgangsregeling. Zodat de komende tijd toch deze Roemenen in de Nederlandse tuinbouw aan de slag kunnen. Elke dag die de Brabantse telers moeten wachten, is er één te veel. En wie de spelregels wijzigt, doet dat immers niet tijdens de wedstrijd. Een overgangsregeling waarbij de voorwaarden niet verder worden aangescherpt, lijkt me alles schadelijk. En voorzitter moet er wel bij zeggen... ik wil met de zomer echt gaan genieten van mijn aardbeien, Echt waar. Dus is de minister bereid om de overgangsperiode verder op te rekken. Dat ik met de deur in huis vallen, het is... Voor de CDA-fractie onbegrijpelijk dat de minister... dit conflict met de land- en tuinbouw zo op de spits drijft. Het PVV-Kamerlid Bontes steunt de minister. Want de PVV zit niet te wachten op arbeidskrachten... uit Roemenië of Bulgarije. Het kern van het probleem is dat er 2000 mensen nodig zijn... om te werken in, een, in de land- en tuinbouwsector. Verder is kern van het probleem dat we 400.000 werklozen hebben. Niemand kan mij wijsmaken dat onder die 400.000 werklozen... niet 2000 mensen te vinden zijn die geschikt zijn om in die sector te werken. Het is voor mij onvoorstelbaar dat dit de kern van het probleem kan zijn. Ook de oppositiepartijen SP en Partij van de Arbeid steunen minister Kamp om geen werkkrachten uit Roemenië of Bulgarije te halen. Spekman van de P van de A. En ondertussen zie ik wel dat in een tuinbouwgebied, ik kom uit een tuinbouwgebied, dat er bijna niemand meer werkt uit de streek zelf. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat ze gewoon simpelweg verdrongen zijn door mensen die steeds bereid zijn om voor een lager salaris te gaan werken. Maar vooral voor slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden. En daarmee uh, werd vooral geknoeid. Maar aan dat geknoei moet een keer een einde komen. De steun van de grote oppositiepartijen heeft de minister dus binnen. Maar VVD en CDA vinden dat hun eigen minister de regels veel te snel heeft aangescherpt. En voor de tuinbouworganisaties is de overheid op deze manier een onbetrouwbare partner, vinden zij. Maar minister Kamp blijft onvermurfbaar. Als het nou zo zou zijn dat je helemaal geen mensen uit Europese Unielanden hier naartoe zou kunnen krijgen. En als het ook zo was dat er echt geen aanbod was van mensen in Nederland die aardbeien kunnen plukken. Nou ja, dan geef ik tewerkstellingsvergunningen aan die tuinders. Maar als dat niet zo is, als die mensen in de Europese Unielanden er wel blijken te zijn en ze zijn er in Nederland ook wel, dan geef ik geen tewerkstellingsvergunningen. Zo, ja, ik kan het echt niet ingewikkelder maken dan het, uh, dan het is. Nee. En ik geloof ook dat we er niks mee opschieten om het ingewikkelder te maken. Dus de beleid is hetzelfde gebleven, regels zijn hetzelfde gebleven. Uitvoering past zich aan aan de omstandigheden. Ja, en die omstandigheden veranderen, en uh, daar moeten we rekening mee houden. Vanavond laat gaat het debat nog even verder. Want een deel van de Kamer neemt geen genoegen met de antwoorden van de minister. Margreet Boer hoorde u vanuit Den Haag. Het is bijna acht minuten voor vijf, tijd voor het weer. Willemijn Hubert, goedemiddag. Hallo. Er staan wat feesten voor de deur. Laten we beginnen met morgen, Londen. Houden William en Kate droog. Niet helemaal waarschijnlijk. Het is best wat kans op een aantal zware buien. Vooral in de middag, als het moment daar is. Dus... En de temperatuur, de mensen die buiten staan, hebben die het wel een beetje warm? Nou, alle mensen die daar overnachten, hebben het in de ochtend nogal aardig fris. Rond 9 of 9 ligt de temperatuur op 11 graden. Maar in de middag loopt het op naar 19 graden. Dus dat lijkt me best wel lekker. Ja, en, en hier komt natuurlijk Koninginnedag daaraan. De nacht die daaraan vooraf gaat, hè, zijn ook altijd veel mensen op de been. Wat wordt het hier in Nederland voor nachtvrijdag? Nou, aan het begin van de avond kunnen er nog wel een paar buien vallen. Met name in het zuiden. Maar later in de avond en ook zeker in de nacht wordt het droog. Dus voor alle festiviteit is het fantastisch. Ja, en geldt dat ook voor zaterdag? Want eerder deze week zei Erwin Krol... het, is, het kan wel, het kan niet droog blijven. Is, is er inmiddels een wat betrouwbaarder beeld te geven? Ja, het lijkt echt een, een vrije zonnige dag te worden. Ook dan in het zuiden nog wel kans op een kleine bui. Maar veel zal het niet zijn. Dus ook dan een prachtige dag voor Koning Ja, En dat houdt ook een beetje aan de dagen daarna? Ja. Klopt, het blijft zonnig, de temperatuur gaat wel ietsjes omlaag. En dan blijft de matige ooste wind staat, waardoor het stomst een beetje koud aan kan voelen. Ja, en maar toch altijd nog 17, 18 graden, zoiets? Zeker, ja. Oh, nou, dat is hartstikke mooi. een Hubert? Politiekorpsen houden zich niet aan de wet bij het opvragen van persoonsgegevens bij telecombedrijven. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Volgens de Waakhond kunnen veel te veel agenten bij die gegevens komen. Bovendien komt lang niet alle informatie in dossiers van de politie terecht. Wat er wel met de adres- en telefoongegevens gebeurt, dat is wat onduidelijk. En dat mag niet, zegt Jeannette Beuving van het CPB. Sterker nog, CBP. Sterker nog, de politie overtreedt de wet. Ja, dat is, dat is vrij schokkend. Dit is een zeer ernstige uh, conclusie en, en zeer, zeer ernstige overtredingen die we hebben aangetroffen. En, uh, en ik denk dat de verantwoordelijke minister zich uh, ja, hier ook flink uh, zorg over zal maken. En als het goed is hier, als de Wiedewega mee aan de slag gaat, om dit in orde te maken. Ja, het College Bescherming Persoonsgegevens deed onderzoek bij de Nationale Recherche en bij de politie in Den Haag. Hanneke Ekelmans is directeur opsporing van de politie Haaglanden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het, het CBP heeft vastgesteld dat vijf van de elf opvragingen bij telecombedrijven door het korps Haaglanden in strijd zijn met de wet. Schrikt u daarvan? Uh, ja, daar, daar zijn wij zeker van geschrokken. En dat is natuurlijk ook uh, een, uh, een constatering waar wij niet blij mee zijn. Nee, maar u deelt de conclusie wel. Ja, wij delen die conclusie. Ja, wat is uh, de reden dat het uh, niet altijd helemaal duidelijk is wat de politie uh, beoogt met het opvragen van die informatie? Ja, ik denk dat, uh, dat er wel verschil gemaakt moet worden tussen de, co de constatering die het college gedaan heeft, dat de dossiers niet de administratieve papieren bevatten waaruit uh, bleek waarom opgevraagd is. Dat is het ene, dat is dus een terechte constatering van het college. En het andere is of er ook aanleiding was om dat op te vragen. En in die vijf van de elf dossiers waar we het over hebben, daar is de hand uh, kritisch gekeken uh, waarom het er niet in zat. En of er rechtmatig opgevraagd uh, was. En de, de aanleiding om op te vragen was wel was wel degelijk rechtmatig. Uh, maar dat kan achteraf natuurlijk gezegd worden als het niet op papier staat. Uh, kan je dat dan met zekerheid achterhalen? Dat is met zekerheid te achterhalen, maar dat doet er niets aan af... dat het natuurlijk van het begin af aan uh, helder op papier en in het dossier moet zitten. Dus het is niet zo dat uh, informatie privé bijvoorbeeld is gebruikt door agenten? Nee, daar gaat het niet over. Ah. En um, waarom is uh, die informatie niet altijd in dossiers terechtgekomen? Uh, dat, is, uh, uh, dat is denk ik uh, samen te vatten onder het feit dat het mensenwerk is. En dat het, uh, dat het gaat om administratieve handelingen uh, waar uh, het voor nodig was om nog eens een keer goed onder de aandacht te brengen. Dat het ontzettend belangrijk is dat altijd terug te vinden is waarom iets opgevraagd is. Maar hadden de, de mensen die uh, daar verantwoordelijk voor zijn, hadden die een reden? Of zeiden ze ja het, het is gewoon allemaal een beetje te veel en we hebben het niet opgeschreven? Of, wat is hun verhaal? Bent u er nog, mevrouw Ekomans? Mevrouw Ekomans, uh, we gaan nog even proberen uh, haar te bereiken, directeur opsporing van de politie Haaglanden. Want we willen natuurlijk nog wel eventjes doorvragen wat er gaat veranderen bij het politiekorps. Om te zorgen dat de informatie die wordt opgevraagd bij telecombedrijven, dat u wel netjes in alle dossiers komt. Zij neemt niet meer op. Nou, we houden het er maar op dat dat uh, toeval is. Wellicht later deze uitzending uh, nog meer hierover. Dan gaan we even vooruitkijken naar uh, vijf uur. Nee, ze is er toch weer. Mevrouw Ekelmans. Mevrouw Ekelmans, ja. we waren elkaar even kwijt. Ja, het ging ja. niet goed. Nee, u bent er weer, gelukkig. Um, ja, mijn vraag was, wat was het verhaal van degene die met die informatie werkte... dat ze het niet in de dossiers hebben opgenomen? U zegt het is mensenwerk, maar ja. wat, wat was hun verhaal erbij? Nou, wat uh, in die vijf concrete dossiers het verhaal is, dat, uh, dat weet ik op dit moment niet. Uh, maar het gaat erom dat uh, voor iedere uh, politieman uh, of vrouw duidelijk moet zijn... dat uh, het niet alleen een, een administratieve handeling is uh, zoals er zoveel zijn voor uh, politiemensen... maar dat het in dit geval extra belangrijk is omdat het gaat om de privacy van burgers. Ja, en, en op wat voor manier gaat u ervoor zorgen dat het voortaan allemaal netjes in de dossiers terechtkomt? Nou, we hebben toegezegd dat we per 1 mei uh, alle, alle aanbevelingen die er door het college gedaan zijn, dat we uh, dat we die opgevolgd hebben en dat zullen wij ook doen. Ja, maar kunt u er eentje noemen wat u gaat doen? Wij hebben uh, een van de kritiekpunten was dat uh, te veel mensen een autorisatie hadden. Nou, dat het aantal autorisaties teruggebracht. Uh, wij dus dat, hebben... dat niet uh, te veel mensen informatie kunnen opvragen. Ja, klopt. Ja? Dat het teruggebracht is op een kleine groep mensen, zodat er meer. Uh, uh, meer uh, controle is. Wie doet dat nou? En het makkelijker is om extra aandacht te besteden bij een kleine groep mensen over hoe dat nu precies moet werken. En uh, een ander is bijvoorbeeld de, uh, de, de beveiliging rond, uh, rond de ruimtes waarin het opgevraagd wordt. He, dat, daar, uh, dat daar gewoon fysieke maatregelen getroffen worden. Dat niet iedereen daar in en uit kan lopen. Uh, zodat een, uh, dat, dat uh, veiliger verloopt. Ja, en uh, ook via een beveiligde telefoonlijn. Ja, de beveiligde telefoonlijn, daar is nog wel uh, wat, uh, wat discussie over. Maar dat gaat om de aanvraag via faxen. Oké. Okay. En een aanvraag via fax is, uh, uh, is op zichzelf moeilijk op in te breken. Neem niet weg dat je wel een verkeerd nummer in kan tikken. Dus ja. de simpele maatregel is een nummer voorprogrammeren. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval een, een, een simpele handeling. Mevrouw Ekomans van de politie Ik dank u wel. Graag gedaan. Dag.